11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bangladesh zet zich schrap voor een orkaan. De autoriteiten hebben de hoogste stormwaarschuwing afgegeven. Zo'n 100.000 mensen zijn al geëvacueerd. Dat moeten er anderhalf miljoen worden. De orkaan komt in de loop van de middag Nederlandse tijd in het zuidwesten aan land. In vergelijking met orkanen op andere plaatsen in de wereld vallen de windsnelheden mee. De infrastructuur in Bangladesh is de laatste jaren verbeterd. Toch vallen door orkanen meestal veel slachtoffers. Ouders met studerende kinderen onder de 18 krijgen toch kinderbijslag. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het daarover eens geworden, meldt het AD. Tot nu toe krijgen ouders geen bijslag of kindgebonden budget als hun kinderen studiefinanciering krijgen of als ze te veel verdienen met stage of een bijbaan. Dat kwam door de invoering van het leenstelsel. De VVD vond dat een kromme situatie. Volgens het AD krijgen ouders er met ingang van volgend jaar 1250 euro aan kinderbijslag bij. De maatregel kost 54 miljoen euro. Premier Modi van India heeft de bevolking opgeroepen tot kanten na het vonnis over een omstreden tempel in Ayodhya. Het Hoge Rechtshof oordeelde dat een stuk grond waar vroeger een moskee stond, eigendom is van Hindoes. Die willen er een tempel bouwen voor de god Ram. De moskee werd in 1992 door fanatieke hindoes vernield. De kwestie leidde jarenlang tot grote spanningen. Het hof heeft nu bepaald dat de moslims een moskee mogen bouwen op een ander stuk grond. Premier Modi prijst het hof en zegt dat de uitspraak het vertrouwen in de Indiaanse rechtspraak versterkt. Hindoes vieren hun overwinning, de moslims denken na over verdere juridische stappen. Het weer nog, buien, vooral in het zuiden ook zon... en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen zonnige periode, op de meeste plaatsen droog... en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in Z.F.M. Z.F.M. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> Ja, oh, oh, ja, en welkom terug bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. U bent nog steeds van harte welkom om radio te komen, kijken en luisteren uiteraard. En wij beginnen met, uh, trouwens ik wil even zeggen dat het nummer wat we net hadden, dat waren de Alpenzusjes met Tiroler babysitter Song. Ik heb geen idee wat uh, Cor Draaier uh, in gedachten heeft idee. gehad met een uh, combinatie met onze volgende gast. Nee, Joop Berense, maar het is wel heel grappig in ieder geval. Goedemorgen, Goedemorgen Joop, fijne ...dat je er bent, door dit beroerde weer heen gekomen uh, op ja, de, de fiets. Zeggen, ja, ja nou, even tussen de buien door. Dus, ja, uh, fijn gelukkig. dat je het uh, gered hebt. En uh, ja, we, we gaan het uh, in ieder geval hebben over het stadhuis. Ja, en de kocht ja. hoop ik ook nog even dat uh, ja oh, oké. Okay. komt. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat stadhuis, dat, uh, kunnen we dat niet op cultureel erfgoed <laughs> uh, plaatsen? Want dat lijkt me een goed idee, want het is toch wel een prachtig gebouw... ...wat toch gewoon moet blijven zoals het is, lijkt me... Nou, ja, dat denk is... ik dus niet. Jij vindt van niet? Nee, ik denk dat zeg maar het voorste gedeelte, dus zeg maar het dat oude helpt. monumentale gedeelte... dat dat in ieder geval moet blijven. Nou ja, daar, daar heb zijn... ik het ook over ja, hoor. En, zeg maar, en het rest van het gedeelte, want daar gaat het in principe om. Ja. Ja. Daar hebben we gewoon andere plannen mee. Nou. Maar, zoals we ook al eerder gezegd hebben... stel je nou voor dat er in de conclusie van de uh, re, uh, de evaluatie van de ambtenaren in Haarlem. Men besluit van nou dit gaat toch niet helemaal zo lekker als dat het zou moeten gaan. En er is nog een mogelijkheid dat ze terugkomen. En waar moeten ze dan naartoe? Nou dan kunnen ze gewoon in, zeg maar, in het nieuwe gedeelte van wat we gaan bouwen. Want uh, in het voorstel staat heel duidelijk zeg maar, de terugvaloptie. Ja. En uh, dat staat heel duidelijk vermeld. Dus we, zeg maar, de plannen zijn, worden zodanig ontwikkeld dat er altijd een terugvaloptie is, dus voor de ambtenaren als ze weer terugkomen. Ja. Wel op een andere manier zoals nu. Want nu heeft het in feite of in de, oorspronkelijk het oude gedeelte. Uh, de oude situatie was eigenlijk zo dat elke ambtenaar zijn eigen plek had. Nou, dat is een beetje de ouderwetse manier van werken. Dus we praten over een groot aantal flexplekken. Uh, die, uh, die daar dan zouden komen. En waar dan de ambtenaren gewoon weer aan het werk kunnen. Ja. Ja. Dus die optie die, uh, houden we nadrukkelijk open. Ja. Maar goed, uh, een uh, die kun je natuurlijk alleen maar maken voor mensen die er niet elke dag zijn. He? Of ja. die in ieder geval uh, niet elke dag aanwezig zijn. Maar er zullen natuurlijk ook mensen zijn die wel elke dag aanwezig zijn. Krijgen die dan wel een eigen plek? Nou, in, in zoverre. Kijk, in feite krijgt niemand een eigen plek. Tenzij zeg maar, je hebt een afdeling. die. Uh, die uh, zoals bijvoorbeeld een wethouder hè, of een burgemeester. die heeft wel een eigen plek. Maar het, uh, de ervaring. je leert zeg maar, dat je een groot aantal mensen hebt. maar een beperkt aantal FDE's. Dus zeg maar. Uh, fulltime equivalents noemen ze dat dan. Dus mensen die er, zeg maar, part die er gewoon sowieso al niet de hele week werken. En um, ja, als iemand zeg maar maar twee dagen of drie dagen werkt, waarom moet je dan wel vijf dagen zeg maar daar een werkplek voor inrichten? Nee, nee. begrijpelijk. Nee, nou, nee. En dat is zeg maar van wat in feite gewoon het moderne manier van werken is. En dat doen de ambtenaren nu bijvoorbeeld in Haarlem ook. Ja, wat, wat en is ook het? in Zandvoort trouwens, want we hebben ook een heleboel ambtenaren die toch regelmatig in Zandvoort zijn. En die dus zeg maar in Zandvoort gewoon ook een werkplek hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar wanneer... Zou die hamer vallen dat men weet of dat uh, men terugkomt naar Zandvoort of niet? Nou, in principe is het zo dat we, hebben, we gaan nu bezig met een uh, tussentijdse evaluatie. Dus die moet het eerste kwartaal van uh, 2020 moet die worden gehouden. En dan uh, zeg maar, de conclusies, die moeten zeg maar rond april bekend zijn. Wie bepaalt dat? Waar wordt die evaluatie vanuit gedaan? Vanuit de ambtenaren of vanuit de bewoners? Nou, in ieder geval vanuit, in eerste instantie vanuit het college en de raad. Uh, waarbij ook, zeg maar, ook bewoners betrokken zouden, zullen worden over van uh, hoe zij vinden dat de gang van zaak is. Maar daar, daar, daar kan ik op dit moment nog niet zoveel over zeggen, omdat we op dit moment bezig zijn met, zeg maar, het opzetten van uh, die evaluatie. En dat moet, zeg maar, de komende maanden moet dat dat dus ze een beslag krijgen. Uh, dat zal, uh, door een extern bureau zal dat uh, gewoon gedaan worden. Daar komen conclusies uit. En die worden zeg maar, in april worden die, uh, besproken. Uh, maar de feitelijke evaluatie is pas over twee jaar. Hè, van dus als we dan zeker weten of we wel doorgaan of niet doorgaan. Ja. Maar, maar als we even nu, daarvan, he, als we, als we, als... in de plannen zoals ze nu omschreven staan, hebben we met elkaar vastgesteld dat ook al komen de ambtenaren terug, dat in feite de situatie zoals die nu is gewoon niet langer uh, wenselijk is. Omdat we gewoon veel meer met dat pand uh, kunnen. En de raad heeft zich van de week heel duidelijk, of liever gezegd de commissie heeft zich heel duidelijk uitgesproken: ja. niet voor een hotelfunctie, maar voor woningbouw. Ja. Nou, iedereen weet dat we daar gewoon om uh, zitten te springen. Sociale woningbouw hè? Ook sociale woning heel, uh, ja. dringend nodig. <coughs> ook sociale, sociale woningbouw. Uh, maar ook zeg maar, betaalbare huur. Hè? Dus, zeg maar net wat net boven de sociale ja. woningbouw zit. Daar hebben we ook een grote behoefte aan. En daarmee kunnen we denk ik op ons, uh, op grond wat eigenlijk van de gemeente zelf is. Kunnen we denk ik een hele goede mooie stap maken. Ja. Dus het zou zonde zijn om dat niet te doen. Wordt het nou gesloopt of... Nee, dat, wordt dit gewoon gebruikt? En wordt dit uh, als uh, appartementen? Of, of, of nee, dat dan... is een uh, redelijk uh, onmogelijke situatie. Mm -hmm. Waarbij we ook nog kijken van of we bijvoorbeeld de parkeergelegenheid die erachter is, uh, daarbij kunnen betrekken, maar wel een parkeergarage eronder kunnen bouwen. Dus dat zijn nog allemaal opties die nog verder onderzocht uh, moeten worden. Uh, maar uh, ja, ik denk, dat, ik denk dat dat verder allemaal. Maar we praten over sloop van het middengedeelte. En van het, uh, zeg maar, de laatste aangebouwde uh, wat ik anders iemand hoort. Maar waar moeten al die mensen dan naartoe tijdelijk? Want nou, er zitten natuurlijk nu mensen die kun je niet op straat laten werken. Of in uh, moeten nee, die een container in? Of, uh... Nou, Die zouden we misschien we zouden moeten ja. kijken van hoe we dat nog even oplossen. Uh, maar dat ja. is zeg maar, iets wat we de komende maanden dan uh, ervan uitgaan. Dat uh, volgende week als de, als de raad de beslissing neemt om uh, zeg maar, het voorstel van het college te volgen. Dan gaan we dat verder uh, de komende maanden onderzoeken. En we hebben het uh, tijdschema zodanig ingezet dat op het moment dat eigenlijk de evaluatie is afgerond. Hè, dus dat we weten gewoon van... Nou, de de verwachting is toch wel dat we samen blijven werken, maar zelfs als we niet zouden blijven werken blijft gewoon die terugvaloptie blijft aanwezig maar dan kunnen we dat zeg maar op die manier kunnen we die beslissing gewoon dus op een dan, goede manier dan nemen Dan wordt het voorste gedeelte met de toren zeg maar, als ik dat even zo mag hè, de punt waar je zo recht op kijkt, dat blijft behouden. Ja, het monumentale gedeelte daar doen we lekker niks aan. Nee, maar helemaal niks of wat gaat daarmee als invulling Want ik, ik nee, We zijn gaan daar allemaal. wel zeg maar in, de, in de, het voorstel zoals het nu ligt, wordt dat wel gebruikt zeg maar voor het bestuur. Hè. Dus de situatie zou kunnen zijn. Maar dat moeten we verder nog uitwerken. Dat bijvoorbeeld wel de college van BMW Wel weer teruggaat naar het oude gedeelte. Zoals dat in het verleden ook was. Ja, Dat de, en de raadzaal de en, de, en de trouwzaal. De raadzaal, nou, dan moeten we naar kijken. Van, en in mijn gedachte is het zo. van Dat de raadzaal. Is natuurlijk een hele mooie zaal. Laten we daar geen misverstand over bestaan. Maar of die nou ideaal is. Voor de situatie zoals we nu hebben. Met raad en, uh, en uh, college. Eh, dus zeg maar de opstelling van de wethouders. Eh, eh, toch een beperkt gedeelte van wat voor bezoekers eh, bestemd kan zijn. Nou daar moeten we nog met elkaar over praten. Van of we dat, eh, of we dat op, op deze manier willen houden. Of dat we dat ook willen veranderen. Ik vind het persoonlijk vind ik het jammer dat omdat de raadsleden voor een gedeelte recht tegenover elkaar zitten. Dus die kunnen elkaar wel horen. Maar kunnen elkaar niet zien. Dus maar. Ja. Ik vind dat van communicatie is een belangrijk deel. Is natuurlijk je verbale communicatie. Maar ook je non-verbale communicatie. Van als ik met je praat en ik kan je zien. Dan kan ik zien of mijn woorden. Hoe die bij jou landen. Ja, ja. Op het moment dat ik dat niet kan zien. En jij reageert op het moment van. Nou. Ik, ik ben het er niet helemaal mee eens of zo. Dan kan ik daar ook niet op inspelen. Als in, een, in een debat of zo. En dat vind ik gewoon wel jammer. En persoonlijk. Vind ik zeg maar, de stoelendans die wij als wethouder eh, elke keer moeten doen. Hè? Op het moment dat er gewoon een verandering van onderwerp is, dan moeten we gewoon eh, zeg maar, ja, verstappen. Verstappen, eh, we, ja. eh, En dat is soms in het debat is dat ook wel onhandig. Omdat je natuurlijk gewoon vaak hebt dat je als wethouder ook. Eh, of liever bij een bepaald onderwerp, waarbij meerdere portefeuilles dus bij meerdere wethouders betrokken zijn. Nou ja, en dan kun je gewoon slecht het debat en, en de discussie aangaan, met de raad. Ja. En ik vind. Eh, Zeg maar, ja, hoe de toeschouwers bij ons zitten, is natuurlijk ook niet ideaal. He, van als het echt druk is, dan moeten ja. ze in de hal zitten ja, ja. en dan ja. kunnen ze op een afstand. Werken. Nou, als je nou bijvoorbeeld, he, ik weet niet of die situatie bekend is, maar als je de raadzaal in Heemstede ziet, he, die ruim is, die ook, dus een multifunctionale ruimte, he, die ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Nou, zoiets he, dat zou, zou ook, ik uh, zeg maar, maar op de begaande grond ook wel voor kunnen stellen. Maar goed toegankelijk, ook voor mensen die slechte te been zijn, he, want dat is nu ook een opmerking. Dingetje, zeker, ja. eh, dus ik denk dat daar gewoon heel veel voordelen aan vastzitten. Maar dan moeten we denk ik in de uitwerking met de raad nog maar eens goed overdenken. Wie, wie, wie gaat dat uiteindelijk uh, doen? Of moet dat aanbesteed worden? Nou, dat, dat moet plan. aanbesteed worden. Dus dat zeg maar, zover zijn we nog niet. We hebben gezegd van, we gaan nu eerst de beslissing nemen eh, of de raad het, dit wil. Nou, de raad heeft gezegd van, wij willen geen hotelfunctie, maar we willen duidelijk woningbouw. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat eh, ik heb ook tegen de leden van de raad van de commissie gezegd, daar zult u mij eh, niet op ...op uw weg vinden, want daar ben, ik, daar ben ik het volledig mee eens. En we gaan het gewoon verder, verder uitwerken. Ja. Ja. Nou, dat wordt dan wel een dingetje. Nou, ik denk dat het een heel mooi dingetje wordt. Ja, bedoel, nou ja, maar als, het <laughs> als het <allemaal> uiteindelijk... <laughs> als het allemaal gaat lukken... ...en als het voor de bewoners iets positiefs kan betekenen... ...met of zonder terugkomst van de ambtenaren... Maar ja, ik, ik denk dan... Stel je nou voor, we even een, een, een scenario bedenken. Van, stel je voor dat die ambtenaren wel terugkomen. Uh, is er dan nog alsnog een stuk uh, geschikt om uh, woningbouw daar te plaatsen? Of ja. wordt dat dan ingewikkelder? Nee, in de plannen zoals uh, er nu uh, zeg maar schetsmatig liggen, dan zouden we dus, uh, tot uh, drie of vier etages uh, kunnen komen. Hè, wat terug springend. Uh, dus dat het gewoon wel kwalitatief in ieder geval echt goed uitziet. En dan zou je bijvoorbeeld de tweede etage zou je ook nog kunnen gebruiken voor werkplekken van ambtenaren. Ja. Uh, dus dat is een, zeg maar de terugvaloptie zoals ik het een beetje in mijn hoofd heb. Uh, wordt, die, uh, wordt die terugvaloptie niet benoemd, dan kun je, uh, dan kun je bij wijze van spreken zeggen... Van oké, okay, de, de loketfuncties en de, de gezamenlijke functies kun je dan op de begaande grond hebben. En dan kun je ook de tweede etage zou je al kunnen gebruiken voor, ja, voor, voor, ja, voor woningen. Is er al iets inzichtelijk te, te zien op het stadhuis of het gemeentehuis wat hiermee te maken heeft? Zijn er mensen, kunnen mensen daar naartoe gaan en zeggen ik wil graag even kijken wat de, wat de plannen gaan worden? Of is daar nog niets nee, over te zeggen? Nou, geen maquetten maar Nee, de maquette plannen. is er niet, maar de plannen die staan gewoon op de website. Want die zijn openbaar. Dus zeg maar, de, het voorstel, zoals het college ze heeft gepresenteerd aan de raad. Hoe gaan eh, mensen dat inzien? Naar www.zandvoort.nl. Ja, ze, zeg maar, ze kunnen gewoon op de documenten van de raad kunnen ze, kunnen ze zien van wat er de afgelopen week is besproken. Ja, maar goed, iemand die geen internet heeft, of daar niet zo handig mee is en die wil gewoon uh, dat toch zien, die kan naar de gemeente, die kan naar, naar het de balie gaan. gaan. daar staat een computer. Dus als, die daar, als ze daar naartoe gaan en zeggen van we willen dat graag even zien, dan is er ongetwijfeld al iemand, iemand die erbij helpt. Oké, okay, nou, dat even dat gezegd is het, hebbende. Dat is het, ja. lijkt dus me wel ik denk al belangrijk. Zeker als we kijken naar. Want dat wil ik toch nog even zeggen. Hè, van er is bij de begrotingsbehandeling is er ook een motie aangenomen. over zeg maar, een soort uh, van hybride bouw. Hè, van dus zeg maar ook van. Uh, kunnen we jongeren en ouderen daar uh, samen. Ja. Ja. Nou, en ik denk van, uh, dat er is een heel grote behoefte is natuurlijk. Voor, ook voor ouderen, maar ook voor jongeren. die graag in het centrum willen wonen. Ja. Hè, die uh, makkelijk uh, boodschappen kunnen doen. Uh, zolang ze nog beperkt. vlak bij zijn. Heen, want, zijn er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. Dus ik zou het een echt gemiste kans vinden als we dit gewoon niet gaan doen. En iedereen die roept van we moeten wat met het raadhuis. Hè, want nu staat het leeg. Nou dat is gewoon nu heel erg moeilijk inpasbaar. Maar ik denk met de nieuwe plannen dat het, dat het, dat het, het wordt er alleen maar mooier op. Ja. Ja, want er is natuurlijk heel veel weggegaan ook. Als je kijkt naar het zwarte veld daar. Daar zijn natuurlijk geen woningen teruggekomen die beschikbaar zijn voor mensen die iets kunnen huren. Of, ja. of, of, of boven of onder de grens. Want het is, ja. Ja, het is alleen maar koop. Dus wat dat betreft zou het een mooi alternatief zijn om in ieder geval dan in het stadhuis iets te maken. Wat... Ja. Nou, dat denk ik zeker. Er is nog wel wat discussie denk ik. Want het CDA die kwam met een idee om er 100% sociale woningbouw van te maken. Nou, ja. eh, we moeten ook kijken natuurlijk of het financierbaar is. Hè? Want, uh, ja. zeg maar, dus, uh, mijn optie zou zijn... van uh, de norm van 30%... Die, uh, eigenlijk, uh, die we met elkaar hebben afgesproken... die moeten we in ieder geval uh, gaan doen. En wat is en, de norm van 30%? Uh, sociale woningbouw. Hè? In Zandvoort, sociale, bij alles wat bij, er nu gebouwd, bij, gebouwd wordt? In principe ja. bij alle projecten. Maar de vraag is natuurlijk of dat bij elk project haalbaar is. Maar dat is dan weer een ander discussie. Bijvoorbeeld ook over de entree van Zandvoort... waar van de week een inloopavond over bijvoorbeeld, is geweest. Bij bijvoorbeeld, ja. Maar ik... Uh, zou zeg maar, voor willen stellen dat we in ieder geval die 30% doen, maar dat we nog eens even goed door laten rekenen van wat het effect is als we het 40% doen en als we het 50% doen. Ja. Nou, en dat gaan we dan zeg maar, goed uitrekenen en dan kan bij de feitelijke besluitvorming in april of in mei, wanneer we dan daaraan toe zijn, dan kan dan op basis van zeg maar, goede berekende gegevens kunnen we dan als raad een beslissing nemen. Okay. Wat, wat, wat is nu de eerste stap? De eerste Vanaf stap is dat we nu, zeg maar, uh, volgende week, uh, dus niet de komende dinsdag, maar die week erop, dan hebben we een raadsvergadering. En dan komt dit uh, aan de orde. Dus dan hoop ik dat uh, de raad daar ja tegen zegt. Nou, uh, iedereen heeft zich eigenlijk positief uitgesproken met uitzondering van GBZ. Uh, die moet ik nog even zien te overtuigen. Maar uh, die zitten, wat, wat dat betreft, wat geharnast in, uh, heb ik de indruk. Uh, maar ook die is een voorstander van sociale woningbouw. Absoluut. Uh, Absoluut ja. uh, wat dat betreft uh, zouden ze eigenlijk. Dit plan ook mee te maken. zou een, om, een omarmen, compromis ja. kunnen ja, worden. Ja. Ja. Hoe, hoe lang zou het gaan duren? Uh, het hele, hele verbouwing en dat soort nou, dingen. Is, is daar een planning? Uh, daar of? is een globale planning voor. Als wij zeg maar, in uh, april, mei volgend jaar de beslissing nemen van uh, uh, mm -hmm. deze variant die verder uitgewerkt wordt, die gaan we omarmen. Dan moet het verder allemaal nog uitgewerkt worden. Dus dan duurt het voordat het uh, zeg maar echt uh, zover is dat mm -hmm. de eerste bewoners daarheen kunnen trekken. Dan zijn we daarna. Maar nog wel weer anderhalf tot twee jaar verder, denk ja. ik. Zou er een tijdelijke mogelijkheid zijn om de stukken die nu leeg staan, om daar iets mee te doen? Nou, dat is heel erg moeilijk. Dat hebben we natuurlijk onderzocht. Er zijn mensen eh, die zeg maar, er best in willen, eh, maar graag willen ze het dan eh, voor niets. Nou, eh, nee, dat gaat niet. Hè? Dat nee. gaat niet. Nee, nee, nee, nee, eh, maar er zijn ook bedrijven die, zeg maar, die zeggen van nou, we willen er best in, maar die willen dan graag een huurcontract hebben voor een langere periode. Dat kan ik ze niet geven. Nee. En een ander aspect is natuurlijk: van eh, er zitten nu eh, ambtenaren in en het bestuur zit er natuurlijk in. Ja. Die gaan om met vertrouwelijke stukken. Dus dat ja. wil zeggen. Dat als je het nu toegankelijk wil maken voor derden, dan moet je allerlei beveiligingsmaatregelen nemen om dat af te dekken. Nou, en dan zit je bijvoorbeeld met een lift die zit in het ene gedeelte, dus komen de mensen die wat minder mobiel zijn, moeten ze met die lift, ja. maar dan moeten ze Nou, het Mart-Visser-verhaal, om maar even wat te noemen, hè. dat is natuurlijk toen een, uh, is dat gelukt, hè? die ja. ruimtes zijn gebruikt. Is dat dan niet een concept wat je nog een keer kan doen op een andere manier, zeg maar? Want dat heeft wel gewerkt, of niet? Nou ja, dat, dat heeft gewerkt en dat heeft niet gewerkt. Er waren voorstanders van. En er waren ja, daar gaat het niet om. Maar het van, gaat erom: heeft het <tus> gewerkt? He? Op zichzelf, zeg maar, als het. En dan denk ik bijvoorbeeld even: he, van als je er iets wil doen rond de Formule 1, bijvoorbeeld. He, waarbij dan toch uh, zeg maar. Het hele, de hele gemeente in circuit. Uh, in, uh, in raceveren is. dan zou ik me voor kunnen stellen dat je iets hebt van uh, een pop-up gebeuren. van ja. wat daarbij aansluit. He, uh, voor een, mogelijk, wat, voor een ja. wat kortere periode. Ja. Maar dat is iets. Uh, van uh, waar ik op dit moment nog geen aanvraag of wat dan ook voor gezien heb. Nou, bij maar deze wel... roepen wij de prins op om zich te melden ja. om die ruimte ja. te gaan huren ja. van de gemeente. Dan levert het ons wat andere op. Dat dingen aan zijn hoofd heeft. Oh, ja, dat <laughs> ja. maakt niet uit. Dit, dit, dit, dit hoort er toch ook ja. bij. Ja, ja. Ja. Het is niet ja. alleen dus, maar, nee, maar het vullen. Het kan natuurlijk ook een ander particulier initiatief zijn ja. eh, waarvan eh, wij dan zouden kunnen zijn van ja, dat doen we wel of dat doen we niet. Ja. Ja. Ja. Dus, nou, ja. ideeën zijn altijd welkom. Altijd. Goed, laten we dat maar doen. Nou, Joop, wij wachten het af en wij zijn heel benieuwd hoe dit zich gaat uitpakken. Ik bedoel, ik word onmiddellijk vrolijk als ik hoor dat je zegt van nou, we gaan van 30 misschien naar 40 of 50 procent sociale woningbouw. Daar kan ik alleen maar blij van worden, want ik denk dat daar een hele grote behoefte aan is in het dorp. Er is een grote behoefte aan denk ik woonruimte in zijn algemeen. Ja, sowieso. Er is een grote behoefte aan... Ja, aan... zeker sinds dat andere mensen van buiten ook hier naartoe mogen komen. Ik sta zelf al tien jaar ingeschreven bij de KEI voor een woning. En nu ben ik zover dat ik uh, uh, uh, voor mijn gezondheid ook een, uh, een andere woning uh, behoefte heb. Maar ik kom gewoon niet aan de bak. Nee. <coughs> Er zijn 300 reacties en ik ben nummer 256. Ja. En dan denk ik, ja, ik weet niet hoe, maar er ah, komen er veel mensen van buiten die dus ook blijkbaar al, uh, die hebben hun inschrijfachtergrond uh, meegenomen toen ze naar de kijk kwamen. En ja, er zijn er bij. die, die telt dan, die zijn er al 20 ja. jaar ingeschreven. Nou, daar kan ik dus niet tegenop. Nee, nou ja, er zijn wat uh, regionale afspraken. En ik moet eerlijk zeggen, van, uh, dat stoort mij ook. Uh, want in principe zijn we natuurlijk in Zandvoort aan het bouwen voor Zandvoortse mensen. Hè? Ja. En uh, wat een ander belangrijk aspect is, denk ik, de doorstroming die we graag willen realiseren. Ja. Dus als er ouderen zijn die op dit moment in een eensgezinswoning Ja, uh, nou ja wij zo spreken. Ja. En die zouden zeg maar, graag naar zo'n uh, wat kleiner appartement willen. En dan ook nog midden in het centrum. Dus dat, dat ze ook zo langer zelfstandig kunnen blijven ja, wonen. Tuurlijk, ja, natuurlijk. Dat is <coughs> belangrijk is. En daarmee... Eh, daarmee breng je ook die doorstroming op gang die ja. we graag willen. Dus wat dat betreft is dat, is ja, dat, is dat denk ik wel belangrijk. Nou ja, de, kijk, de, dat is dan ook wel weer een dingetje. Want dan moet je inderdaad iets groots achterlaten. Ik had gehoord dat ik op mijn 65ste dat miste. Dan kom je aan in aanmerking voor zo'n uh, zo doorschuif situatie. Maar alleen als je iets groots achterlaat. Nou, ik laat die niet iets groots achter. Maar ik heb wel behoefte aan een plek waar ik voor mijn gezondheid een lift heb. En niet meer trappen hoef te lopen. Dus dat zijn wel dingetjes die best ingewikkeld zijn. Maar goed, dat is weer een hele andere discussie. In ieder geval wat belangrijk is, is dat er toch een stuk doorstroming ja, op gang komt. Ja, zeker, en zeker. ik denk dat dat gewoon van, uh, van ja, dat belang is. is. Ja, en maar wat moet je als je alleen bent in een woning met vier slaapkamers of drie slaapkamers, zoals ja, dus ja, ook dat ons is. Het is ja, beter ja. om door te schrijven. Wij moeten stoppen, want uh, onze techneute die begint <kluis> ernstige gebaren te maken. Uh, dankjewel, dankjewel voor je komst, joh. Joop. Uh, ah, wens ja. je nog een heel fijn weekend en graag tot de volgende keer. Muziek. Dankjewel. Het was uh, Tommy Roe, of Roe, ik weet niet hoe het uitspreekt, met ja. Dizzy. Wat een heerlijke muziek weer. <laughs> goed, nou, bij ons is uh, komen zitten Anita Wesselius Woestman. Zeg ik het goed? Woestman. Uh, Duist, Duist, Woestman, ja, ja. ja. Jij hebt een, uh, een debuutroman geschreven en die heet Ontdaan. En het is een uh, psychologisch uh, roman. Ik, ik heb net al je compliment gegeven over hoe uh, de cover eruit ziet. Want het is zijn prachtige kleuren. En geïnspireerd op Italia Italiaanse. Uh, hoofdpersoon is hoofdpersoon? Ja, ah, ja. dat was het. Ja. Okay. Goed, nou in ieder geval uh, bijzonder. Uh, ik begreep net van uh, Gerry dat je hier uh, ook uh, gewoond hebt. Ja, zeker. Om ja. Het, het laatste stukje te doen. Ja. Nou, al, althans, ik, ik heb anderhalf jaar op de Kostverlorenstraat uh, gewoond. Uh -huh. En dat was eigenlijk in afwachting op uh, ons huis in Haarlem. En uh, nou, onverwacht uh, duurde dat heel erg lang. Uh, dat huis dat duurde anderhalf jaar voordat dat klaar uh, was. En uh, ja, dat is ongelooflijk goed bevallen om hier uh, te wonen. Nou, ja, Tuurlijk. Ja, het is ook heel leuk voor de, <laughs> Het is natuurlijk een heerlijk dorp. Kostverlorenstraat tussen Duin en, uh, en, ja. en Zee. En uh, dat dat... Het boek heeft erg lang op zich laten wachten omdat ik ook in het dagelijks leven hele andere dingen doe. Maar met dat ik hier woonde, ja, vond ik de rust en de inspiratie om het af te schrijven. Dus, uh, het is... nou, ik maar je was, er al ook mee weten... begonnen. je was er al mee begonnen. Ik was er mee begonnen, maar het boek heeft echt met mij meegereisd. We hebben okay. op heel veel verschillende plekken in het land gewoond. En op uh, al die verschillende plekken uh, ben ik een stukje verder gegaan. Oh. Maar inmiddels, de kinderen zijn nu de deur uit. En uh, als ik dus niet mijn andere soorten werk doe, heb ik dus nu meer tijd om te schrijven. En dat heeft oh. wel echt mijn liefde. En wat is je andere werk? Want dat maak je me nu een Ja, ik, ik doe veel projecten op het gebied van ondersteuning bij kanker. En, uh, oh. nou, dat, dat, ja, dus en vanuit welke uh, discipline, of, uh, discipline ja, doe ja, je ik dat? Ik ben uh, socioloog met een aanvulling in de psychologie. En wat ik, uh, wat ik doe, onder andere voor een uh, brancheorganisatie voor psychosociale oncologische begeleiding in laagdrempelige gezinnen, zijn bijvoorbeeld inloophuizen door het hele land. Ja. Mm -hmm. Uh, ...doe ik projecten die ook gericht zijn op uh, dat iedereen de juiste vorm van ondersteuning van kanker krijgt... ...die nodig is en dat mensen met elkaar samenwerken. Maar uh, daarnaast, ja, ik heb gewoon als, als, als jong kind had ik altijd al het gevoel dat ik moest schrijven... ...en dat ik daar iets mee wilde doen. Maar daar had ik ook wel de rust voor nodig om dat uh, te kunnen doen... En uh, nou, die, die vond ik dus hier. En uh, inmiddels uh, heb ik wel zodanig te, te pakken dat ik toch echt wel hoop uh, met de volgende ook... Uh, nou, ik ga er in ieder geval mee verder, maar om die ook af te ronden. Ja. Nou, bijzonder. Ja. bijzonder ja. verhaal. En, het, ja. en, en de titel Ontdaan? Ja. Is dat dubbel? Ja, zeker. Daar zitten meerdere lagen met meerdere betekenissen in. En de hele achterliggende gedachte is ook... Uh, het gaat eigenlijk over het verhaal achter het verhaal. Ik ben uh, bij deze roman bij het einde begonnen. N niet in de zin dat het, de roman daar begint... maar het uitgangspunt voor mij vormde het einde. En wat ik wilde was een verhaal uh, bedenken... Waarbij dat einde logisch zou zijn. En ik hoop dat het zo is dat als mensen het lezen dat ze zich hopelijk realiseren dat met het hele verhaal erbij dat einde anders voelt dan zonder dat verhaal. En dat is eigenlijk wat ik beogen. Ja. Zonder het plot te verhalen ja, En het ja, einde. Dus ja, ja, wil, kun ik, je globaal vertellen waar het over gaat? Ja, Het gaat over een jongen met een traumatische jeugd. En hij gaat studeren in Groningen. Hij probeert zijn jeugd achter zich te laten. En dan blijkt toch wel dat, dat zijn leven wel gekleurd wordt. Door dat verleden. Die, dat, dat verleden komt toch regelmatig weer uh, om de bocht. Zal ik maar zeggen. En uh, wat ook blijkt. Er spelen veel uh, familiegeheimen. En daardoor komt hij steeds weer achter iets... waardoor zijn, zijn verhouding tot zijn leven... tot zijn jeugd weer anders moet worden. Zij moet steeds herijken en herzoeken naar hoe die zich daarmee... Uh, het zou verhoudt. heel mooi zijn als veel mensen dat zouden doen... en niet zouden vasthouden aan het ja. eerste beginsel. Hè? Dus ja. op zich is dat wel ja. heel goed om in het verwerkingsproces... van wat Zeker. in je jeugd gebeurt. Zeker. En, en wat ik ook wel heel erg heb beoogd... is dat uh, inmiddels weten we ook best steeds meer over trauma's. En dat uh, is een psychiater die heeft een uh, boek geschreven... in het Nederlands heet Trauma Traumasporen. In het Engels noemt hij het uh, The Body Counts the Score. En dat houdt dan in dat het lichaam werkelijk... die trauma's opslaat, die zijn werkelijk fysiek ook uh, te zien, zeg maar, uh, als je een, een scan zou maken. En wat ik hiermee heb beoogd, is dat, uh, dat we eigenlijk als samenleving met z'n allen verantwoordelijk zijn om er te zijn voor mensen die uh, dit soort dingen meemaken. Ja. Omdat het nou eenmaal niet zo is dat je daar gewoon even makkelijk een punt zet en dat we met elkaar op moeten kijken, wat kan je doen voor elkaar? En uh, in dit verhaal blijkt heel duidelijk dat, dat deze jongen heel erg zijn best doet, maar dat het toch voor hem niet makkelijk is. En dat is eigenlijk, uh, dat hele trauma-stuk staat redelijk centraal. Ga je hiermee ook. Um een beetje in op uh, over hoe het in Nederland gaat en over hoe men hier zeg maar met patiënten, als je ze zo mag noemen, hè, want ja. ik vind het een beetje onaardig klinken eigenlijk, ja. Ja. maar met ervaringsdeskundigen laat ik ze ja. maar zo ja. noemen in plaats ja. van patiënten, dat klinkt ja. leuk. Ja. Uh, hoe men hier in Nederland daarmee omgaat? Het zit er indirect wel in, in de zin van ik ben, ben so zoals ik al zei, socioloog, dus ik, ik had er ook sociologisch over kunnen schrijven, zeg maar, hè. Maar wat ik heel graag wilde is dat je in een verhaal wat je echt meegenomen en ga je voelen. En ik, ja. ik wilde eigenlijk dat je deze persoon gaat voelen. Ja. En, uh, maar het, het, er zit wel in waar, waarvan ik denk dat dat heel erg speelt in de, in de samenleving. Ja. Dat we zijn allemaal druk met ons eigen leven. We hebben van alles en nog wat te doen. En uh, we denken toch snel, als je niet zo heel makkelijk... aan iemand iets ziet, dat het allemaal wel weer klaar is. En om, om echt... Uh, nou empathisch te zijn. Echt hierin te leven in de ander. En Wat in deze roman ook wel terugkomt, is dat... Uh, er wordt een paar keer over... Uh, iemand in zijn omgeving raadt hem aan... om hulp te zoeken. En dan blijkt... Uh, dat ook dat komt nog heel precies. Het is niet altijd zo. van Als je iets voor iemand regelt. Dan, dan gaat het vanzelf wel goed. Klaar dan, ja, dat, want dat willen we graag. We willen pleisters plakken. En dan is alles weer klaar. Maar om überhaupt degene te vinden. Die bij jou de openingen vindt. Waar jij het vertrouwen vindt. Waar je de veiligheid vindt. En die jou ja. verder kan helpen. Ik wil eigenlijk daar met, dit, met deze roman ook laten voelen. Eh, dat dat een zoektocht is. Dus dat het heel en, ingewikkeld kan ja, en zijn. Dat, en zelfs mensen met de beste bedoelingen. Oh, ja. kunnen soms je van ja. de wal in de sloot eh, helpen. Ja. En dus het is gewoon het is gewoon geen wiskunde, Het is niet één en één is altijd twee. Maar het is met elkaar uh, ja, klaarstaan voor elkaar. Maar wel heel mooi dat je, dat je vanuit je eigen gevoel en vanuit je achtergrond uh, dus uh, iets kan maken. Wat door anderen gelezen kan worden. En misschien hun ook uh, nou, iets meer inzicht geeft. Ja, Want dat nou, is denk ik wat je, wat ja, je wil. Dat, zou, dat beoog ik zeker. En uh, ik moet zelf ook zeggen dat uh, als jong kind al had ik dat. Dat ik dacht ik vind de magie van dat je... Gewoon, eigenlijk, soort lettertjes op papier zet. en dat daarmee een verhaal bij een ander in het hoofd gaat leven. dat, dat blijf ik heel magisch vinden. Ja. En, uh, dus ik ben nu ook wel. de eerste reacties beginnen nu binnen te komen. En dat is ook weer heel spannend. want uh, je bedenkt iets, maar pakt de ander het op zoals jij het bedoeld uh, hebt. Dus, Hou uh, dan... je er ook lezingen over? Uh, over dit onderwerp? Ja, in principe ja? Voor, ja. Voor, ja, Zeker. voor wie dat uh, wil. Uh, ik ben begonnen met, voor de, voor de Intimie Plus zal ik maar zeggen, in het kweekcafé in Haarlem, waar ik dan nu dus in, in woon. Uh, en daar heb ik daar uitgebreid over verteld. En uh, dat is zeker mogelijk, ja. Die reacties? Ja. Krijg je die uh, persoonlijk van mensen die het gelezen hebben? Of komt dat ook via de uitgever? Of, uh... Ja, dat kan, dat, dat kan op maar alle kan manieren er. komen. Maar nu, uh, dit is nu nog maar net 1 uh, november is het gepresenteerd. Ja, ver. Ja. Dus, uh, de eerste ja. mensen hebben het nu gelezen. En die ja. zijn natuurlijk niet helemaal representatief. Want de, de mensen die je goed kennen beginnen het eerst. Uh, ja. dus, maar ik. Uh, ik heb wel in ieder geval de indruk dat, dat het gelukt is om het toegankelijk te schrijven. Want ja. dat krijg ik in ieder geval terug. Daar heb ik mijn best volgens Heb je het aan iemand laten lezen eigenlijk? Ja, ik heb uh, absoluut ja. meerdere keren professionele ja. feedback gevraagd. Want ja. het is echt wel een vak om te schrijven. Oh, ja. en, uh, ja. Ja. Ja. Vanuit, vanuit mijn meer academische achtergrond schrijf ik wat lange ja. zinnen. Schrijf je anders. Ja. Heel anders. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus het was echt wel even zoeken Snap naar ik. de, de ja. ja. karts. Ik, ik krijg weer signalen ja. dat uh, wij ja. heel gezellig zitten te praten hier. Maar even, ja. ligt het in zand voor te koop? Ik heb uh, even met Bruna, uh, de Bruna Boekhandel uh, contact gehad. En die zeiden, uh, volgens mij is het vanaf dinsdag... Is het, is het boek het überhaupt leverbaar. Okay. En uh, is het in ieder geval tenminste te bestellen. Ik denk ook dat ze hem neerleggen. Ja. En uh, okay. hij is hoe dan ook online ook te bestellen. Dus uh, het ik moet mogelijk zijn ja. om ja. te lezen als ja. je ja. wil. Oh, als je gaat Google op Ontdaan en Anita Wesselink... dan ga je Mercedes. vast ja, dit komt. boek uh, vinden. Ja. Uh, het, het, het nodigt mij enorm uit om hem te gaan kopen en hem te lezen. Nou, en ik ga straks fijn. op vakantie weer een paar dagen. Dus dan is dat misschien een heel nou, goed idee fijn om, om te dat te mee te, te nemen. Hartelijk dank. Dankjewel voor je komst. En voor je als, je de, als de volgende roman klaar is, ja, dan zou ik weer. zeggen, dan meld je je weer en dan nou, kom je gewoon goed. Dank jullie wel. Bedankt voor je komt. En uh, we gaan nu naar muziek luisteren tot zo. Now is the time to see the light. Looking back to see the future. Entering the age of Ukraine. Now is the time to set things right. Take a look around. What a mess we're living in. Right. Now, now is the time we should unite Jimmy, James en de Vagabonds. Now is the time. Ja Hans Rijmers, now is the time. Dat nou is het dus. Ja, morgen. Ja, pardon, morgen. Ja, nee, morgen, morgen. Nee, het, uh, morgen fantastische concert ja, weer. Met uh, Rob van, van Kreeveld. Ja. Ja. En het is toch wel een fantastische pianist, hoor. Ja, uh, natuurlijk ja. Een enorm historie in die, in die grote orkesten. Ja, uh, uh, uh, Skymaster, Ramblers. Uh, ja, daar uh, ken ik het van. De Sky, ja, de ja, maar, ja, maar ja, ook ja. Uh, als begeleider en componist bij, bij Pauw van Vliet. Hè. Oh, ja. Hij heeft natuurlijk uh, Meisjes ja. van 13 uh, de muziek voor gemaakt. Ja. En uh, uh, uh, uh, veilig achterop uh, uh, ja. Noem maar op allemaal Ja, het is wel een, een fenomeen ja. is, er, is er morgen ja. eten uh, t, uh... Ja, maar het is allemaal ja, het is vol. zijn oh, Ja, nee, maar ik denk, laat ik het ja. maar even gezegd hebben nee, nee, mensen... nee, maar als jij komt Dan wil Theo dan misschien wel. nog wel <laughs> <laughs> Nee, maar ik heb, het, ik heb het gisterenmiddag nog even Met hem overlegd En uh, ja, de boerenkool uh, En de biefstuk is uh, Helemaal goed is vol Top, nou, nou, prima. Dus daar gaat het om. Ja, ik denk dat ik even bellen moet. En om. in de voorverkoop uh, <laughs> ja. hebben we tot nu toe uh, rond uh, wel 70, wel 71 wel reserveringen. Leuk. Dus dat gaat ook allemaal. Uh, zou het eruit het verkocht raken net als de vorige ando. keer? Ja, dat mag ik hopen. Dat, dat dus, zou geweldig ja, ja, zijn hè? Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, ja, het is wel weer ja, morgen ja. denk ik om uh, binnen om te zitten, zitten bij de jazz. Uh, warm, uh, gezellig ja. bij elkaar. Ja, Want die krocht is, is natuurlijk. Uh, ja, daar heeft uh, hij het niet over kunnen hebben. Nee, te, dus pardon, Joop Berense. Nee, ja. nee. Want uh, daar waren, hadden we te weinig tijd voor. Want hij ja. was geloof ik niet zo uh, uh, blij met het stukje wat Nel Kerkman had geplaatst in het Zandvoortse krantje. Ik heb het niet gelezen. Dus ja, ik kan daar niet over ik, oordelen. Ik, uh, ja, maar, ik het weg, ja. ja, maar die, die, die, die, die krocht, daar wordt natuurlijk al, uh, ik weet niet hoe het over En iedere keer wordt er gezegd, nee, hebben we budget voor opgenomen. Nou, ik weet niet waar ze dat budget laten. Maar in ieder geval niet, uh, niet met de krocht. Nee. Het enige waar we ontzettend voor op moeten passen. Dat ja, is dat het, is het niet zet... weer zo'n ego dingetje voor uh, uh, ambtenaren wordt. Die denken we gaan wat leuks maken. Ja. Nee, ja. Ja. ik denk, nee, ik denk dit dat we goed moeten luisteren naar de gebruikers. Uh, uh, hoe dat allemaal zit. Want en niet dat, een wilde uh, nee, architect uh, dat, erop zetten van dat buiten dat, het dorp. Maar dat bepaalt ook uh, uh, het bezoek en degene die er komt. En, en daar gaat het om. En, en We moeten het een beetje praktisch zien. En, uh, nou ja, oké. Okay. Maar daar ging het nu even niet over. Hè? Nee, nee, ander, ander, ander, wel maar, ander nee. Ander onderwerp. Ander uh, onderwerp. Maar goed, ja, ja. zijdelings. Goed, dan. Rob van Kreeveld ja. uh, uh, komt morgen. En uh, ja. die brengt wie mee? Uh, de Edwin Corsilius uh, Bas. Nou, die, die heeft. Uh, de, als je het aantal albums zou moeten tellen. ...waar die op in Nederland met muzikanten heeft meegespeeld... ...dan zitten we hier denk ik nog twee dagen. Want het is een van de meest gevraagde uh, bassisten bij plaatopnames. En, en ja, dat oh, zijn ja? natuurlijk allemaal sessiemuzikanten... ...die ja. door uh, willekeurige die worden uh, uh, muzikanten ja. worden uitgenodigd... Om, ...om plaats te nemen in dat, uh, in dat combo. Een ja. uh, mm -hmm. Voorbeeld, wanneer jij zegt van... ...ik, uh, ik voel me vandaag lekker bij ik ga, een, ik ga een plaatje opnemen. Ja. Nou, dan heb je muzikanten nodig. Ja. Ja. Maar dan heb je muzikanten nodig. Die snappen. Die precies begrijpen wat je bedoelt. Ja. Je hebt weinig tijd om te repeteren. Nee? Want ja. die studio tijd is kostbaar. Ja. Dus heb je eigenlijk muzikanten nodig. Die heel goed en snel muziek kunnen lezen. Die heel goed begrijpen uh, hoe ze het moeten doen. En dat zegt Rob van Kreeveld ook altijd. Dat is een fantastische solist. Maar hij is zijn rol als begeleider van anderen nooit vergeten. Nee. En dat tekent dan wel uh, uh, de grote muzikanten. Die precies weten hoe ze met die muziek om moeten gaan. En vooral kijken van wie zit er voor me in die zaal. Ja. Kunnen want dat is, heel want snel dat is van schakelen. belang. Ja. Kunnen heel snel schakelen. Ja. Dus dan ben je ook heel snel klaar. En daar worden dat soort muzikanten voor uitgenodigd. Hè? Ja. Edwin ja. Cosilius. En, en zo, zo is er zo'n zo zo groep. Een groepje, hè? Ja. Uh, uh, wat je nee. vroeger in Amerika. In, uh, in uh, Detroit had. Hè? Uh, uh, die, die, die, die vaste groep. Die al die muzikanten het begeleiden. Is dat die namen van die mensen. Niet zo heel nee. erg bekend nee. is. Nee. Maar in feite nee. zijn zij natuurlijk wel. Het hart. Absoluut. Van zo'n zo muziekgroep. Ja. of ja. zo'n muziek, ja. Ja. Uh... ja. Maar ja, als je dan, als je dan kijkt hè, bij Rolf van Kreeveld. Dan heeft hij uh, uh, gewerkt met Stan Gett, Joe Lovana. Joe Paas. Woody Shaw. Philip Catherine. Toen Stielemans. Rieter Rijs. Emberton. Gretje Kouvelt. Danny Jenner. Gerrie ja. van der Klei. Noem zomaar op. Ja, dat zijn geen kleintjes. Da nee, nee, die vragen niet zomaar iemand. Want nee. dat moet wel goed zijn. Nou, dat geldt dan voor uh, uh, Rob van Kreeveld. Dat geldt voor Edwin Cosilius. En dat geldt voor Frits, Frits natuurlijk ook. ook. Ja. Als je wat over Frits moet vertellen... Da dan heb je drie pagina's. <laughs> en ik weet bij god niet waar ik moet beginnen. Met geen mogelijkheid. Ja, Je kan roepen dat hij op zijn 25 ste jaar... er is nog nooit zo jong een, een jazzmuzikant geweest... die die Wessel Yelke prijs heeft gekregen. Ja. He, dat krijg je meestal... wanneer dus, je al uh, je klaar bent. bent. Nou ja, mm, als een waardering. Dat, ja, precies. <laughs> maar uh, hij heeft dat al heel... vroeg ja. gekregen als waardering... voor hetgeen wat hij doet. Ja. En Zijn kennis en zijn manier van spelen... en zijn ja. talent. Even over uh, ja. de, de soort muziek... die men ja, uh, gaat spelen. Ja. Ja. Sorry, uh, ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Um, het is natuurlijk altijd heel belangrijk voor mensen ja. te weten wat er gespeeld gaat worden. Sommige ja. mensen hebben bij jazz toch nog steeds een verkeerd idee. Ja. Dat dat van die, van die pingelpangel, ja. nerveuze ja. ne ne ne ne ne ja. muziek is. Nee. Maar dat is het niet. He? Het is nee. gewoon hele nee. fijne nee. muziek ja, om muziek te horen. Nee, als het, als het muziek is waar ze gelijk eindigen. Uh, uh, gelijk beginnen, gelijk eindigen. En we hebben geen idee wat er tussenin zit. Nou, dan heb ik nieuws voor ze. Dan ga ik ook ergens anders koffie drinken <laughs> Want dat begrijp ik ook niet. Nee. Maar dus, nee, het is, het is allemaal hele goede. Uh, uh, in het gehoor liggende muziek. En natuurlijk, er zitten wel dingen tussen. wat de een meer aanspreekt dan het ander. Ja, is altijd... Maar ja, ontkom je niet aan. Je kan het nooit iedereen naar de zin maken. De, je kan niet alleen maar. Nee. Uh, Amerika's Songbook spelen. Er zitten ook andere stukken tussen. Dat, dat is, maar dat is prima. Dat is ja. Prima. Het, het, het gaat erom dat je een, een, een middag het gaat hebt om de met de sfeer, ja, maar ja. ook muziek die iedereen begrijpt. Ja. Kijk, de, als ik in die zaal zit, kijk ik ook omheen En als er dan mensen met de voet zachtjes mee zitten te tikken, dan denk je dan van, het goed. Ja, dan is, het goed. Het is, het is geslaagd. Beweeg, ja. Want daar gaat het om. Ja. Dat, je, dat je denkt ja. van, ah, ik... ik, ik Eigenlijk ik, wil ik gaan dansen. Ik, ik voel me thuis. Ja, nee, maar ja. daar gaat het om. Dus die, die sfeer, die proberen we natuurlijk wel de, uh, iedere, iedere maand daar vast te houden. Ja. Ja, dus daar, daar werken we... Nou ja, we zijn al de data voor volgend seizoen zijn al staan klaar. gereserveerd. Ja. Voor, ja. Staan niet op de site? Voor is nee, site? Voor, nee, is voor 2021, hè, waar oh, ik het nu oh. over heb. Hè. Oh, jee. Nee, die hebben we maar vast. Nou ja, nou ja als je uh, hebt, nee, maar oh. dat heeft ook te maken met die, met die Grand Prix. Ja. Dus oh, ja. kijk, we zitten natuurlijk uh, altijd al die jaren op de tweede zondag in de maand. Nou, dan hebben we die, die Grand Prix. Die is nu, is nu, nu 3 mei. Uh, dus hebben we eigenlijk acht concerten in plaats van negen. Maar mensen hebben een paspertoetje gekocht. Gebaseerd op nee, negen nee. concerten. En ze krijgen erachter. Nou, dat vind je ja, niet, nee, niet handig. Nee, daar maken we geen vrienden mee. Dus we moeten nog, dus nog een, een extra. We hebben, ik heb een extra concert op 10 mei. Met oh. de uh, Edison Award winners. Ah. Zo. En dat de, uh, met uh, Rob Mostert en Evelyn Trigilio en Chris Strick. En, en die speelden onder dus de groep de Preacher Man. En dat is, dat hemeltorgel is zo goed. Het ja, is nee. zo fantastisch. Ja. Uh, dus dat is dat extra concert. En dat doen we naar 10 mei. Maar dat gaan we nog oh, wel eventjes we aankondigen. Ja, dat gaan we nog wel aankondigen. Dus als iemand van plan is om volgend jaar 10 mei weg te gaan. Je moet nee. Niet doen? Niet doen. Maar in ieder geval zorgen dat je 10 mei terug bent. Als je Zo voor de Grand Prix weggaat. Maar moet je ja, dat Ja, maak je niet uit. Uit. Als je maar zorgt dat je op tijd terug bent. Ja, ja. precies. Ja. Ja. ja, nou ja. Nou, Wat je... is het thema eigenlijk, uh, uh, Hans, uh, morgen? Nou, Celebrations, dat, dat, ja. Of het? Van, celebration. van uh, uh, uh, het, het, het, het pianospel van Rob van Kreeveld. Ah. Dat is het in feite. Dus we hebben er, daar wordt gebouwd? Ja, ja. precies. Ja. We hebben in feite om al die concerten hebben we een themaatje. Uh, volgende maand, hè? dus de Big Band uh, met uh, uh, Fris Landersberg naar hè, en geen slagwerk. Ja, ja. ja dat is natuurlijk. Ongelooflijk, het is echt by far de beste vibrafonist die we kunnen vinden hè? hier op dit vaste land. En, maar met die big band klinkt dat zo geweldig. Hij was in uh, Harlem Jazz Moor met, met die West Coast big band. Hè? Dus ook uh, uh, vibrafoon. Ja, anderhalf nummer gespeeld of zo. Het kwam met bakken naar beneden. Dus ja, dat, dat, dat, <laughs> en daar staan er ook te weinig mensen om daar, om daar dan ook van te genieten en te doen. En dat is dan, maar ja, ja, maar, gelukkig is het droog in maar de kool. Maar hier, waar, ja. hier in de krug ja, ja. kunnen we dat het uh, kunnen we dunnetjes over doen. En, uh, dan, dan, en met de kerst is dat het, heeft hij al dat weer fantastisch aangekleed. Kun je nog iets dat anders, uh, uh, een klein tipje van de sluier lichten. over uh, wat er volgend jaar in het programma staat? Nee, geen idee. Geen idee. Nee, maar dat, ja, maar dat is dan het, het seizoen uh, uh, september 2020 dan. 20, ja. Nu dus, loopt het seizoen tot wanneer? Uh, tot en met mei. Tot en met mei ja, ook. Okay. Ja, dat nou. is dan dat extra concert. Ja, dus dat we hebben dan in januari, uh, in januari, februari, maart, april en dan 10 mei uh, de dat laatste, laatste. Dat is dan dat extra concert wat concept. we doen. Ja. Nou, en dan uh, gaan we weer uh, aan Helemaal de slag goed. voor het uh, jaar daarna. Leuk, leuk. Nou, ja. Ik uh, ga ja. zien uh, dat ik uh, mijn uh, gezellige... Uh, vriend gaan vragen om morgen daar naartoe te gaan. Want ja, ik wil wel. Zeker, oh ja, heerlijk. Ik kan het toch ook dat brengen, Maakt nog niet uit. Ja, nee. Of, niet? of is ja, dat, dat. hij niet meegaat, bedoel het je. Het nee, is, nee, hij moet maar, mee. Of is dat een raar voorstel? Ja, nee, nee, ja. Hartstikke goed. Nou, nee. dankjewel Hans voor je Hans. komst. Hans. Ja, en uh, veel uh, succes morgen, maar dat gaat helemaal goed komen. Uh, wij uh, gaan nog eventjes. Uh, we hebben de agenda eigenlijk al gedaan. Ja, hè? we, dus gedaan, we ja, hebben gedaan. Ja. Oh, we moeten nog even vertellen over. Oh ja, vertel jij maar. Houdt Zandvoort. Eh. Om 12 uur he, na deze uitzending, Goedemorgen Zandvoort, uh, kunt u toch nog voorlopig nog even luisteren naar een uitzending van uh, ZFM Oud Zandvoort. En deze keer komt die uit 2011, waarin Tom de Rode terugblikt op de Zandvoortse reddingsbrigade. Dus morgenmiddag, zondagmiddag, wordt dit ook nog eens een keer herhaald om 12 uur. Ja. dus. Twee keer. Twee keer achter elkaar, ja. En, en over, dat, uh, over die reddingsbrigade, reddingsbrigade daar hadden we het ook al toen straks gehad. Want uh, 15 november, nog even herhalen, is er een genootschapsavond ja. van Oud-Zandvoort. Uh, uh, met de KNRM ja, in het theater De Krocht. Hij uh, doet een presentatie Dat begint over om uh, half acht s avond. Ja, die Krocht, dat is toch wel een heel belangrijk plekje ja, wat in denk orp, je? He? Ja, wat denk je? Maar er is, wordt al zo lang daar over ja, gestegeld dat er he? iets mee gebeuren moet. Maar goed, ik geloof dat dat nu wel weer... Het heeft nu denk ik ja, de aandacht het weer. Het heeft de aandacht. En wie weet uh, gaan we daar toch uh, genoeg over horen. Ja. We hebben straks nog wel één muziekje. Hoe lang duurt het muziekje straks? Uh, kunnen we dat uh... Uh, vier minuten. Oké, okay, nou dan gaan we iedereen uh, bedanken. Dat mag jij doen, Gerry. Of vind je het niet gezellig? Moet ik bedanken. Dat vind ik ook goed hoor. Wij gaan bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. Wij bedanken Jelmer Koper voor zijn techniek vandaag. Voor deze techniek heb je prachtig gedaan weer Jelmer. dankjewel. je wel. De muziek was ook weer bijzonder bij elkaar samengesteld door Coor Draaier. De redactie deze week was van Gert van Kuik. En de eindredactie was van Gerrie Rutten. En ook de presentatie deze week. Gerrie Rutten. Ja, in, in de Rutte. de jager. Dankjewel. Ja, gezellig <laughs> hebben wij weer samen kunnen presenteren. Goed, wij uh, gaan er zo meteen uit met uh, Sean Mendes, Camila Cabello, señorita. Ken jij vast ook wel? Uh, of zeg ik je niks? Geen idee. Geen jazz. Nou ja, in geen ieder geval, jazz. het is geen jazz. <laughs> maar het is wel hele lekkere muziek waar we mee uitgaan. Wij wensen iedereen een uh, heel fijn weekend. En uh, ik hoop dat het, uh, het weer een beetje opknapt. Want ik moet vanmiddag de baan in. En dat nou, ziet niet zo zitten nou. als het zo gaat gieten. Maar we gaan toch hoor, hoe dan ook. Want uh, we zijn niet van suiker. Hè? Zo, zo was je, het. Je heel fijn weekend. En graag tot de volgende Tot keer. volgende week. Oké, okay. dag. Don't stop loving when, when you close me